And you have to know who you're dealing with i do uh, these are people that uh i don't have a lot of respect uh, i don't think they have a lot of respect for the american people and i know who i'm dealing with and i don't need to meet with them to be turned down they don't want to make a deal because they know that's good for the economy and if they make a deal that's good for the economy and therefore it's good for me for the election in november november 3rd and therefore they're not going to make a deal Now, uh, if we gave the store away, if we bailed out all of their Democrat-run cities, well, we give them a trillion dollars, which is the kind of money they want. They want a trillion dollars to bail out badly-run Democrat cities and states, uh, whether it's New York or Illinois or others. Uh, they want to bail them out. And we're saying, well, we're not going to pay that kind of a price in order to bail the city. We'll do something to help cities, but that's going to have to rest on its own. And why didn't you do this at the beginning? Because they could have done it at the beginning. So I know who I'm dealing with. And I'm on the phone with uh, Mnuchin and with Meadows and with all of these people constantly, you know, while they're there. But I also know when it's time to meet with people. I've done very well with deals, okay? That's what I do. And I know when it's time to meet. But I don't have to meet them in order to be turned down and in order for them to walk out to the sticks which is the microphones and give you people a false report of what just took place in the Oval Office. So, um, they don't want to make a deal because they think that if the country does as badly as possible, even though a lot of people are being hurt, that's good for the Democrats. But, David, that's a bad thing. Yeah, please But as that. President, shouldn't you take the high road, sir? I, I am taking the high road. I'm taking the high road by not seeing them. That's the high road. Yeah. David And if I Jackson, thought it made a difference or would make a difference, I'd do it in a minute. Yeah, go ahead. David Jackson, USA Today. My question is about the Durham report, which you have talked about recently. You said, let's see what happens. Now, you've accused people of committing crimes against you during the Russian investigation. Yeah, sure, sure. They spied on my campaign. That's right. My they spied on my campaign. And if they were Democrats, they would have been in jail two years ago. They would have been in jail... Literally, if this side were the Democrats, they would have been in jail two years ago for 50-year terms for treason and other things. My question is, do you want the Justice Department to indict people over this? I'm not going to say that. I have to see the report. I haven't seen it. I Purposely, I don't know if that was a good thing, smart thing. I don't know. But nobody can complain about it. I have every right to have been very much involved. And maybe someday I'll get involved in it. They spied on my campaign, and that includes Biden and Obama. They spied on my campaign trying to defeat me. They wrote up a fake dossier that has proven to be totally fake, written by Christopher Steele, paid for by Hillary Clinton and the Democrats, and they used that illegally in the FISA courts. If we did what they did, you would have many people in jail all right, all right now, and you have, other than the one agent that admitted his guilt that he forged documents, we don't have that yet, but the report hasn't been issued yet. Let's see what happens, but let me just, let me just say something. President Obama, I like have a band, ladies and gentlemen, for photographing, who wants to pose for my lens. I'm ready for you. I'll take you a photo, although it's still so small. Ik kijk u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn? maar ik van u een foto, dat ik u steeds kan zien? Zo'n aardig portretje voor mijn kabinet, bezorg me die pret, bezorg me die pret, die hang ik uit vriendschap dan boven mijn bed. maar ik van u een foto? Mensen Die geven Wil lenzen Wat zou ik maar aardiger wensen Dan dat Jonge paar? Maak ik van u Een foto Kijk mij eens lachend aan Kom schuif Een beetje dichter Als u samen Op wilt staan Dat u elkander anders Kijk nu elkaar in aan En spit u nu uw mondje tot kutsen bereikt Terwijl uw hand om haar mee je plek, Hoe komt me die pen van zo'n aardige meid Dat wordt een leuke foto Pardon mevrouw wat met te wagen Uw aandacht te vragen ik zal u heus niet lang plagen, het is zo gebeurd. maar ik van u een foto? Is maar een kleine vraag. Zo'n eerbiedswaardig kapsel, die ik al, neem zo graag. Doet mij aan mensen denken, zonder veel valse schijn. Misschien zou ik niet toekeuren op dat staat. Dat weefsel van foto's met een zilveren draad. Is juist deze kleur die karakter verraden. Maar ik van u een foto. Ja, dat is lang geleden. Foto's. Nou, het is eigenlijk helemaal niet lang geleden. Maar, maar vroeger had je nog een fototoestel erbij nodig. En dan, dan moest je dan op de een of andere manier... Moest je dan... Uh... Hoe zat het ook weer? Je, je moest een... Oh ja, je moest een rolletje kopen. Dat moest je dan in het donker in je fototoestel stoppen. En dan kon je dat dan foto's meemaken. Maar dat waren soms maar twaalf of zo op zo'n rolletje. En dan moest je naar een winkel toe. En dan... In het begin moest je dan gewoon... Een tijdje later weer naar die winkel toe. Een paar dagen of zo. En dan kreeg je je foto's voor het eerst te zien. Ja. Alleen die spanning al. Van, van het wachten op de foto. Kijken of die gelukt is. Dat heb je nou helemaal niet meer. Je ziet gelijk wat je fotografeert. En dat is dan de foto die je gemaakt hebt. Ja, dat is, dat is natuurlijk... Een... Vrij. En ja, dan, dan ga je gewoon fotograferen, fotograferen, fotograferen. En als je het niet leuk vindt, hou je die foto's gewoon weer weg. Dat is raar hoor. Het is eigenlijk gewoon zo vreemd dat we in, in nog geen 20, 25 jaar in een volledig andere wereld leven. Ik, ik, ik ben dus nog opgegroeid in een wereld uh, waar computers heel groot waren. Die, die zou je zelf thuis nooit kunnen hebben. Hoewel, dat kan wel, maar dan heb je dus weinig huis meer over. En het leek wel alsof het van de een op de andere dag steeds kleiner en kleiner en nog kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En nog kleiner kon. En nu heeft bijna iedereen zo'n ding in zijn zak gewoon. Dus het is eigenlijk een, een computer. Zou je eigenlijk van alles in nog wat mee moeten kunnen? En dat kan dus ook. Dus dat is eigenlijk de hele dag. Als ik over straat loop. Als ik rondfiets. Als ik in een auto zit en om me heen kijk, zie ik alleen maar mensen die de hele tijd bezig zijn met hun telefoon, fototoestel, computer, uh, weet ik veel wat voor ding. Ik, ik zat laatst bij iemand en die, die zat gewoon tv te kijken op zijn telefoon. Want er was een een of andere belangrijke voetbalwedstrijd in Duitsland. Nou heb ik zelf niet zoveel met voetbal. Maar hij zei gelijk tegen mij. Het is een handige app man. He, ik, ik snap niet dat je die nog niet hebt. Nou. Ik, ik keek hem echt verbaasd aan. Hè, want ik ken hem toch al een jaar of dertig. En dat hij nog steeds niet doorhad. Dat voetbal mij eigenlijk helemaal niet interesseert. Nou, gewoon eigenlijk. Het, het is gewoon zo. Het interesseert me gewoon. Helemaal niks. Voetbal. Dat is echt een soort iets van... Wat, wat moet ik daarvan zeggen? Het is, is net zoiets als... Uh, hallo, ik zit in Frankrijk, maar ik heb nu geen verbinding. Uh, dat, dat kan eigenlijk niet. Of, of toch wel. Nou ja, in ieder geval... Uh, zijn er meer van die dingen waar ik me af en toe van afvraag. Hoe kan het zijn? Dat... Ja, ik, ik weet niet. Hè? Op een of andere manier noem ik het onbetrouwbaar. Ja, dan heb ik het niet over mensen in Frankrijk natuurlijk. Maar... Maar dat je... Dat je niet alles uit de kast haalt om er toch te zijn. En dat moet je eigenlijk je hele leven lang al. Gewoon proberen er te zijn. De truc is dan er zo lang mogelijk te blijven. Ja, ik, ik heb al wat, heel wat oudere mensen gezien. En ik, ik zie gewoon degene die het gewoon echt helemaal goed doen. Die zijn er dus ook echt. Die, die doen ook echt dingen. En, en ja, betrouwbaar, dat is toch wel iets wat de laatste jaren steeds onbeduidender of juist steeds beduidender of steeds duidender wordt. Net als de waarheid. Waar maken mensen zich druk over? De waarheid bestaat niet. Je hebt alleen je eigen waarheid. Ja. En dan moet je niet denken dat als je iemand anders tegenkomt die dezelfde waarheid heeft, dat jullie dan met z'n tweeën gelijk hebben. Want dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Nee. Eh, hoe meer mensen je ook tegenkomt. Die het allemaal. Net dezelfde waarheid. Geloven als. Waar jij hier gelooft. Want dat is het eigenlijk. Waarheid. Waarheid. Is een geloof. Tja. Kijk. Zelfs als je erbij bent geweest, steeds je we, we, we zijn met z'n allen ergens op één plek en we zien één gebeurtenis gebeuren. Dan weet ik zeker als, dat, als we onafhankelijk van elkaar geïnterviewd zouden worden en we zouden onafhankelijk van elkaar antwoorden moeten geven op de vragen die gaan over wat we net gezien hebben. Dan geeft iedereen toch zijn of haar eigen verhaal. Ja. En hoe, hoe genderneutraal die verhalen ook kunnen wezen. Het is, het is allemaal vanuit de persoon. En, en ik zei net, we staan daar met z'n allen, dus... Eigenlijk waren we een groep, maar op het moment dat we als groep gaan afspreken wat we exact gezien hebben en wat de antwoorden zullen zijn op de vragen die wij gaan krijgen. Dan kan het nooit meer waarheid zijn. Nee, het kan gewoon niet. Kijk, waarheid bestaat namelijk niet. Het is een geloof waarmee je jezelf op de been houdt. Het is, is niet iets wat je met anderen kan delen. Of, of kan afspreken. Of zo is het en niet anders. Nee, er, er zijn zoveel mensen tegenwoordig die hunkeren naar zekerheden. Ja. En ze zijn dus... Allemaal op zoek naar de waarheid. Dat is dus heel jammer, want die bestaat dus niet. En, en, en toch hebben de meeste mensen dan het gevoel dat ze steeds dichter bij de waarheid komen. Maar eigenlijk om, om dichter bij de waarheid te komen, zoals die mensen het dan zien, heb je toch een ongelofelijke hoop informatie verwerkt... Die je draaglijk alleen maar steeds verder van je eigen waarheid afleidt. Ik geef je één tip. G geloof maar in één ding. En dat is je eigen waarheid. En die kan morgen, die kan zelfs binnen vijf minuten een compleet andere werkelijkheid zijn. Een compleet andere waarheid. Maar meer waarheid is er niet. Nee, kijk, als er meer waarheid was, hè, dan, dan hadden we ook eigenlijk helemaal niks meer met elkaar te doen. Dan konden we eigenlijk alleen nog maar allemaal ons uh, neerleggen bij de waarheid. En dat is voor een mens geen leven. Stel je voor dat je je zou neerleggen bij de waarheid. En ik weet dus niet wat het is. Niemand weet wat het is. Maar stel je voor er komt een boek. En daar, daar staat gewoon op de waarheid. Vroeger had je in een krant die zou heten. Er stond ook niet alles helemaal correct in. Maar stel je voor dat er nou iemand komt. Die inderdaad de waarheid in pacht heeft. In pacht heeft. In pacht hebben, dat betekent niet dat je het voor eeuwig hebt. Dus dat betekent toch dat de waarheid iets variabel kan zijn. Ni niet zo hetzelfde als dat iedereen vermoedt dat de waarheid zal zijn. Het is eigenlijk maar één waarheid en er is niks hetzelfde. Alles is anders. Tja, het is vreemd toch? Dat verwacht je niet? In ieder geval, ik had het nooit verwacht. Nee, nee, ik, ja, nou ja, een goede tip van een oude vriend. Hoe zat dat ook weer? Oude vriend? En kom maar op, doe je ding. Of, uh... Ja, toch? Ik heb het lek gevonden, want ik erger me niet meer. En heb nu al in maanden, Godzijdank, geen hoofd bij meer. Ik ga nu van het stampend uit, geef iedereen zijn zin. Ik zal me niet meer ergeren, want ik wil me graf niet in. Mens, erger je niet, want dan ben je glad verloren. Mens, erger je niet, want dan is het zo gedaan. Je moet alles maar van de vrolijke kant bekeken, is met niets te vergelijken, wat je daarmee kunt bereken. Wat kan het mij nog schelen, nu straat Perlo toch voor de wind dat zeven in het zand wordt en nu vergoed wordt onder mijn. Nu geven we de vulden aan het buitenland cadeau. Want als er iets te fokken valt, dan doen we het sowieso. Men je niet, want dan ben je blaf verloren. Men er niet, want dan is het zo vandaag. Je moet alles maar. Van de vrolijke kant bekijken, iets met niets te vergelijken, wat je daarmee kunt bereiken. Wat kan het mij nu stelen als mijn vriend een auto koopt, waarvan de wissels lopen langer dan de wagen loopt? Ik ben een goede vriend van hem en hij zijn beste bent, Krijg overal maar met hem mee, dat kost geen rondje cent. Men erger je niet, want dan ben je glad verloren. Men erger je niet, want dan is het zo gedaan. Je moet alles maar van de vrolijke kan bekijken. is met niets te vergelijken Wat je daarmee kunt bereiken. Je moet alles maar. Van de vrolijke kant bekijken is met niet te ver gelegen, wat je daarmee kunt bereiken. Nou, hè, Dus toch best wel wat. Eh, uh, ja, dat is mijn, mijn, mijn oude vriend Willy. Dus, eh, uh, dank Willy. <middels> Gaan we nou weer, Willy? Hey, ik Willy. heb het lekker verwonden, want Willy. die kerk niet meer. Willy. En heb nu allemaal... Ben je helemaal uh, betoeterd, zich. Dat is het nadeel van een automatische pick-up. Ja, die, die, die doet het dan af en toe niet. En dan op een gegeven moment... Dan gaat die arm weer omhoog en dan gaat die arm weer terug. En dan... Nou ja, ik, ik weet niet of mensen nog weten wat een pick-up is. Maar, maar, maar, maar vroeger... Hadden je ouders er vast wel één? Nou, in ieder geval. Ik, ik, ik heb er nog steeds één. Ik heb, ik heb er wel meer. Ja, dat is. Uh, nee, niet van die pick-ups waar je achterin met een mitrailleur kan zitten. Nee, nee dit is een pick-up. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval. Je kan er niet in rondrijden. En toch het draait het. Ja, het, het, het draait wel. En dan moet je, moet je er een schijf op leggen meestal van een, een of andere soort vinyl. En, eh, wat, je, wat je nou hoort is glas, maar... En eigenlijk eh, heb ik ook nog wat bakkaliet. Maar bakkaliet, op de een of andere manier, slijt dat harder. En dat geeft dus een, een minder vol geluid. Nou ja, in ieder geval, eh, daar hebben we het nog wel een keer over. Hè, als het nodig is of als je er wat aan hebt. Hè, sommige dingen zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk om te weten, joh. Het meeste gaat sowieso nergens over. Steve, je zit nou, uh, je zou even rustig ontspannen zitten en helemaal verward in je eigen gedachten. Nou, en ik, ik weet dat kan soms ongelooflijk lekker voelen. Maar, maar soms ook heel confronterend zijn. Kan je bijvoorbeeld wijzen op je eigen beperkingen? Of juist op je eigen mogelijkheden? En, en dat kan ook heel vervelend zijn. Als je, als je weet en, en als je ziet dat je eigen mogelijkheden hebt en, en je blijft gewoon maar zitten. Je, je doet niets. Je verandert niets. Oh, dat is ook zo. Dat is ook zo. Schrappig. Mensen, die, die, die willen ook graag dingen veranderen. En je, je moet ook dingen veranderen, want anders kan je niet leven. Ja, je moet ergens van leven. En als je ergens van moet leven, dan, ja, dan moet je het ergens plukken of jagen. Of... Nou ja, in ieder geval op het einde van de manier, je, je moet dingen veranderen. Dus... Daarmee is sowieso per mens verander je de waarheid, de realiteit al enorm. Dus je, je kan niet aan het weghalen blijven, want dan blijft er niets meer over. Dus, dus je moet het slim doen, je moet slim oogsten. Niet, niet alle dieren vangen, niet alle dieren slachten. Niet, niet alle plantjes opeten die je kan opeten, want dan is het allemaal op. Nou, voor de moderne mens er zijn er duizenden planten die je gewoon kan eten. Maar als je het niet weet, als ik het niet zou weten, zou ik het ook niet durven. Want ik, ik weet één ding, er zijn planten, daarvan... Moet je niets eten. Er zijn ook planten waar je alles van kan eten. Zoals bijvoorbeeld de zwarte nachtschade. Het klinkt nu al heel heftig, Zwarte nachtschade. Nou, Van zwarte nachtschade maak je echt de lekkerste spinazie van de wereld. Wij Nederlanders hebben het over de hele wereld getransporteerd om de slaven te kunnen voeden. ja. Onze slavenhistorie heeft eraan bijgedragen, dat ze bijvoorbeeld in Suriname, maar bijvoorbeeld ook in Indonesië en in bepaalde stukken van Afrika, waar we ook iets met slaven te doen hadden. Daar hebben wij de zwarte nachtschade ingevoerd, om de mensen daar snel en goedkoop gezond eten te geven. Ja, daar werd ook van nagedacht hè? In, in die tijd. Een, een slaaf moest ook eten. Maar, daar moesten ook dingen voor veranderd worden. En toen was de waarheid anders als nu. Er zijn officieel bijna geen slaven meer en toch zijn ze er nog. Zo, zo, zolang je in, in dingen geloven blijft. Zoiets zo, als de waarheid. Bij, bijvoorbeeld, eh, ja, daar vraag je me wat. Ik, ik ben mijn waarheid al, al jaren kwijt. Ik, ik, ik moet toegeven dat. Het niet onaangenaam. Maar ik voel me er eigenlijk zelfs goed bij. En het is, is misschien onbegrijpelijk omdat er inderdaad er zijn duizenden cursussen over hoe je jezelf kan vinden. Hoe je dit en dat en doet en dat. En, en op al die cursussen en al die richtingen... Kun je eigenlijk maar één ding en dat is de weg kwijtraken. En dan vragen mensen gelijk natuurlijk: Wat is de weg? Want dan wil ik die cursus doen, hè? die cursus, de weg naar. Maar helaas, dan moet ik je teleurstellen. Er is maar één weg. En dat is jouw weg. Ja, niet mijn weg. Nee, jouw weg. Le we kunnen eventueel tijdelijk even een dezelfde weg bewandelen. Maar het is wel de bedoeling dat we onze eigen weg gaan. Dat we onze eigen richtingen onderzoeken. He, wees nooit zeker, ik heb net al gezegd, de waarheid. Het is, is maar een woord, het is iets wat... Ja, het is net zoiets als kabouters, of zo. Maar ja, dan zie je ook weer dat een heleboel dingen dan weer terug te voeren zijn naar de een of andere vorm van geloof. En dan wil ik niet zeggen dat die mensen dat niet beleven. Nee, dat is hun geloofsbeleving. Als ik ergens iets zie bewegen... Dan kijk ik altijd heel goed. En gelukkig ben ik heel vaak op dezelfde plek. Dus je herkent op een gegeven moment bepaalde bewegingen. bepaalde ritseltjes. En dan kun je dus zien en horen. Terwijl je het eigenlijk niet ziet. Wat daar beweegt. Dus ik zal maar zeggen, er liggen een laag blaadjes. Zie je ziet de blaadjes zo bewegen in een bepaalde snelheid met, met een bepaalde heen- en weer beweging bijvoorbeeld? En dan weet je zeker, dat is de roze woermuis die zich op zijn gemak voelt. Terwijl, dan zeggen mensen: van hoe, hoe weet je dat nou? Ja, en dan rommel ik wat in die blaadjes en dan komt die roze woermuis ineens tevoorschijn en die rent gewoon in één keer. Zomaar een kant op lijkt het. Het is alleen maar dat het zo lijkt. Gewoon zo'n roze woermuis, die weet echt de weg terug. En zo'n roze woermuis is toch niet zo slim als jij. Dacht ik. En als een roze woermuis. Gewoon. De hele dag zijn eigen ding doet. En, en, en soms zelfs s'nachts. Ja, de, die roze woermuis is, is een diertje wat ook overdag actief is. Ja. Ik zeg het er even bij voor mensen die denken van, hé, waar heeft hij het nou over? Nou, daar heb ik het dus over. Maar je kan bijvoorbeeld ook hebben dat je bepaalde geluidjes in de takken hoort. En dan weet je zeker van, nou, dat is een houtduif. En het andere geluidje, dat is een eekhoorn. En je kan zelfs horen of het twee eekhoorns zijn, of twee houtduiven, of zomaar een rood borstje. Het maakt allemaal geluid. Vind ik best wel bijzonder. Maar ja, moet je het allemaal weten. De meeste mensen wonen tegenwoordig in de stad. Maar heb je daar zulke soort kennis nog nodig? De meeste mensen in de stad, die vinden het niet eens nodig om een kennis te hebben. Die kennen hun buren niet eens. Die willen ze ook niet eens weten. Ja. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ja. Ik wil eigenlijk altijd wel alles weten. Ik, ik, ik, ik weet dat het niet helpt, hè. Ik ben er geen steekwijzer van geworden. Maar ja. Ik kan altijd blijven proberen. En, en, en zo gaat mijn weg van hoek naar haar en van de heer naar deer. De Maakt me allemaal niet uit. Ik vind het allemaal prima. Ah, een platenspeler. Nou, ik. <totstuk> de mensen piekeren nacht en dag over heel ons aard bestaan waar hij met zijn kwaad op het gedrag naar zijn dood naartoe zal gaan ik weet wel al ben ik geen filosoof en dat vind ik kolokzaal ik wanneer de dood me inviteert geen belasting meer betaalt, maar je moet niet alles weten van wat heer gebeurt want als je alles weet o oh heer dan leef je geen komen meer wat er zijn hier van die dingen die maken je van streek. en als je alles weet dan weet je nog steeds Mijn tante tien jaar was, getrouwd, bracht meneer de ooievaar. Haar een negerkindje zwaar, als rood was een reuze ek. Om die viel meteen, was schrift in wijn maar mijn dante riep wel draag. Dat komt vroeger wat ik sta, vond ik wat aan chocola. Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt. Want als je alles weet, oh heer, dan weet je geen seconde meer wat er zijn. Hiervan die dingen, die maken je vast vreemd. En als je alles weet, dan weet je nog geen...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 Het is, uh, was weer Lou. Lou, Lou, Lou, bedankt. Het is uh, ongelooflijk leuk. Uh, Lou, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben blij dat je erbij bent. Nou, in ieder geval, ik ben blij ook dat jullie erbij bent. Uh, zijn. Ja, het is 78 toeren, uh, moet het nog sneller dan? Of langzamer. Nou, uh, voor de volgende keer. Ja, moet ik even een andere draaitafel regelen. Maar die heb ik. Volgende keer. Uh, alleen Bandy op bijvoorbeeld 45 toeren. Ik, ik weet niet of jullie dat wel eens geprobeerd hebben. Maar uh, bijvoorbeeld de Beatles. Is, is erg grappig. Je moet gewoon, ik, ik weet niet of jullie die kennen, het waren vroeger van die standaard-LP's of albums of hoe ze het ook noemden. Je had zo'n rode en zo'n blauwe rand, zal ik maar zeggen. En dat waren dan een soort van, daar stonden allemaal nummers op van de Beatles. En uh, als je die dan draait, nee, die zijn eigenlijk 33 toeren. Hey, en, en als je die dan draait op 45 toeren dan zal je je ongelooflijk verbazen. Want als je die op 45 toeren draait, dan, dan klinken ze weer heel modern. Tja, dan, dan blijken ze eigenlijk alle soorten muziekstijlen wel gespeeld te hebben. En, en dan hebben ze gewoon een modern ritme. Gewoon een keertje, als je thuis zit en je verveeltje en je hebt toevallig een draaitafel of een platenspeler of een pick-up, dan gewoon proberen als je toevallig ook zo'n plaat kan bemachtigen. Dat maakt eigenlijk niet uit wat voor plaat het is. Je kan volgens mij gewoon alles wat normaal op 33 hoort, gewoon op 45 toeren afspelen en dan beleef je iets volledig nieuws. En, en daarom heb ik ook een hele grote platencollectie, want ik, ik ben nogal gehecht aan oude zooi. Dat is ook gek, hè? Oude zooi. Nou, ik, ik ben voor de rest ook best wel een oude man en dat durf ik van jullie niet te zeggen. Nee. de enige die, die ik echt een oude man vind, dat is uh, bijvoorbeeld de paus of zo. De pauze vind ik een oude man. Er zijn vast nog wel meer van dat soort voorbeelden van oude mannen en zo. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. En boven alles, het is ook maar tijdelijke informatie. Want wie weet, als je dit hoort, dat er al een nieuwe pauze is. Die ineens pas een jaar of 23 blijkt te zijn. Als dus je dan zegt van nou, dat is een oude man. Dat, dat zei ze tegen mij dus wel op mijn 23ste. Ja, dat, dat heeft me echt eh, een jaar of tien gekost. Om, om dat ja, een plaats te geven zal ik maar zeggen. Want hoe kan het nou zijn dat als je 23 bent en allerlei mensen die gaan ervan uit dat je een oude man bent. <laughs> ik, ik vind het raar. He, toen, toen, toen schreef ik nog boekjes en, en allemaal van dat soort dingen met allemaal teksten. En het ging ergens over, dachten die mensen dan? Ja, op het moment dat ik het schreef, dacht ik ook, dat is mijn waarheid. Die schrijf ik nu even op. Want ik dacht dat het belangrijk was om je eigen waarheid vast te leggen. sommige stukjes als ik dat nou lees, denk van jeetje, jochie, jochie, jochie, jochie. Wat bedacht je nou wel? Denk je dat dit ergens over gaat? Gek hè? Alles altijd verandert. Zelfs als je de waarheid vast probeert te leggen. Uitprint, kopieert en herverdeelt. Omdat je denkt, toen was ik 23, dat mensen wat hebben aan jouw waarheid. En het enige wat me dat opleverde was als mensen me dan in het echt zagen zij ze altijd hetzelfde. Goh, maar we hadden gedacht dat het een hele oude man was. En dat was het dus niet op die tijd. Nee, nee, nee, maar ja. Joh, jongen, dat is echt gewoon heel gek, hè. Dat ik daar nu in één keer aan terug moet denken. En dat ik daar inderdaad zoveel tijd over gedaan heb om te begrijpen dat die mensen dachten Omdat het voor hun schijnbaar uh, ergens iets raakte dat ze dachten van, nou je kan alleen maar dat soort dingen opschrijven als je een oude man bent. Dat, dat, dat heb ik in ieder geval dan zelf bedacht. Ik, ik heb het ook sommige mensen nog wel teruggevraagd en die, die bevestigden dat wel. Vanwege die teksten eh, moest het wel een oude man zijn die dat geschreven had. Sindsdien snap ik ook veel meer waarom op allerlei boeken altijd de foto van de schrijver staat. He, want ja, stel je voor, ja, je, je moet niet alles geloven, er kan natuurlijk ook een hele andere foto op staan. En zogenaamd is dat de schrijver, dat geloof ik ook wel. En dat zou ik op zich wel slim vinden, want de meeste schrijvers hebben dus eigenlijk een hekel aan handtekeningen zetten in boekhandels. Maar, maar je hebt het wel nodig, want dan heb je meer omzet. Ja, dus dat moeten ze allemaal doen maar ik, ik stel dus voor aan alle schrijvers om vanaf heide als je nu een boek publiceren of zet er geen foto op want dan kan iedereen denken wat ze willen of zet er een foto op van een een of andere uitzendkracht die op het moment dat de boeken getekend moeten worden naar de boekwinkel, de boekhandel, de bibliotheek of waar dan ook gaat. En dan de hele middag handtekeningen gaat zitten schrijven. En gewoon zegt dat die jouw is. Ja. Is veel eenvoudiger. Want, want als, je, als je dingen zegt, als je dingen beweert. Dan hebben mensen daar ook altijd een beeld bij. En dat is dus altijd hun eigen beeld. En dat is mooi. Het heeft mij wel tien jaar geduurd. Dat ik dat mooi kon vinden. Niet dat ik sindsdien wijzer ben geworden, nee. Niet dat ik sindsdien meer weet, nee. Misschien was ik op mijn zeventiende wel het oudst. Het zou zo kunnen, dat alles wat ik toen dacht, dat het eigenlijk alleen maar was voor 100 tot 120 jaar oude mensen. En daarom begreep waarschijnlijk niemand, maar ook toen ik 17 was. En, en nog hoor, maak ik het dagelijks tegen dat mensen me niet begrijpen, maar, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar, maar op de een of andere manier lijkt het. Zo komt het in ieder geval op mij over alsof die mensen het vreselijk vinden. En, en dat ze hun best doen om mij te begrijpen, maar, maar dat hoeft niet. Dus. Is nergens voor nodig. Als je, als je mij wilt begrijpen. Denk dan gewoon zelf na. En, en ik kan je zelfs aanbevelen om juist dat ook te laten. Dus denk nou eens een keertje niets. Denk nou eens een keertje nergens aan. En begin gewoon. En op een gegeven moment. Dan, dan zou je verbaasd staan. Wat er, ik weet niet waar het vandaan komt, maar wat er uit je komt. En of je dat nou opschrijft. Waarmee je hoogstens onzin vastlegt voor de toekomst. He, want in de toekomst heb je dat... Ja, hoogstens... Ja, in ieder geval, ik, ik heb het wel bewaard. Want ik heb er nog regelmatig lol over. Over de dingen die ik vroeger dacht te moeten uitspreken. Vroeger dacht te moeten opschrijven. Vroeger dacht te moeten reproduceren. Te vermeerderen. Tja, jongens, jongens, wat, wat, wat ik vroeger allemaal dacht. En eigenlijk, weet je waar ik in het echt nu aan denk op dit moment? Dat is, dat is eigenlijk mijn kater. En het komt niet van drinken, hè. Nee, maar mijn kater is al, al drie dagen weg. En ik wil hem zo graag weer terugvinden. Zo graag weer terugzien. Ik graag weer even met mijn kater knuffelen. Maar ja, eh, nog even niet. Eh, er zijn bij mij ook nog twee ongelofelijke gezellige dameskatjes. Maar, maar ze missen de kater wel. Nou, ik hoop dat hij het gehoord heeft. Ja. De zon gaat verlagen, maar je heeft het naar verzin, houd je komt dan in de gaten, want de vliegt de dag gewoon in. Jan de Kater zit te wachten, heeft je vrije weer vertrekt, die keuken die verleeft, Liep met een stuk gestolen tijd. Onze poest en kater, hebben in de maan het Dan wat vroeg en dan wat later, op het platje Reuzengein. Met zijn staartjes even krullen, zweert de kamer even trouw. Dan gaan ze zo met zijn bijen, wij zitten vrijen Hij zegt die foetie, wil je de snoesie? Zij zegt haar foetie, blijf van mijn bloesie. Hij vond m'n baatje, dan blijf van mijn taartje. Ben in een aartje? toen gaan we gewoon miauw De polier had lopen snakken. Op een goede dag helaas Kreeg die kater niet te pakken En verkocht de vormhaaf Dampen kwam je op de tafel En die voet dat lieve man Hoe mogelijk dat gewoon er kan In een haas veranderen kan Hoe zien is het onze kater Samen in de maandrijf de boelier die maakte later, van de boetentuin konijn. Heel de buurt die kon verslaven. de boelier alleen een pijn. Die zuchtje maakt op de dagen vaak goede taken met doe van blikken, niet te dikken en al wat Die kunt te wachten achter het gordijnje op donkere neentjes. Ik heb zes te zwak, maar ik weer een dag gaat Die zit al netjes in de roketje. Ze loopt geen naar buiten. Je kan nou besluiten. de was een vrouw die je niet te rouw, want die is geknakt die Ze heeft geen markt meer. Het is niet af, maar lopen. Met donkere de ze voelt je heel te rouw. En wat zeg je me nou? En en op wat ik van Tja, dat zou allemaal kunnen. Dat hij inmiddels al in de kroketten zit. Mijn kater. Het is op zich wel lekker om mee te beginnen als je zelf een kater hebt. Een kroketje. Een bittere bal. Snap ik eigenlijk niet. Waarom heet het bitter garnituur? Dat heb ik me wel eens afgevraagd. En, eh, eh, eh, Rienk怒, en dan ga ik naar winkel en zeg ik dat bitter en bitter. En dan zeggen ze ja. We hebben, we hebben oranje bitter. Nou ja. Moet, moet daar nou per se een bal bij? Hé, hey, oranje is... Sowieso al niet direct mijn kleur. Hoewel, ik eh, voel me er wel lekker bij hoor. Daar niet van. Geel vind ik daarentegen enger. Ja, ik vind, ik vind geel eigenlijk super eng. Maar ja. Soms is geel gewoon ook heel handig. Ja, bijvoorbeeld bij kool. Geel bij kool is heel handig. De, de meeste kolen hebben gele bloemetjes. En, en die trekken dan weer allerlei eh, diertjes en zo aan. En die bevruchten dan die bloemetjes. En daardoor krijg je zaadjes. En daardoor kan je nog meer kolen kweken. Of, of tomaten, tomaten bijvoorbeeld. Hoewel, wacht even, ik zit bij die kolen zit ik. Want bij kolen heb je natuurlijk ook... Nog met witte bloemen, maar dat is voor de gevorderden. Daar hebben we het de volgende keer misschien wel een keertje over. Maar... tomaten. Tomaten hebben gele bloemetjes. En dan moet je daar zo een beetje tegen aan tangelen met je vinger. Beetje trillen. Beetje friemelen. En dan komen daar uit die bloemetjes. Tomaatjes. Of zoals ze vroeger zeiden, liefdesappelen. Ja. Want ze verwarden ze met de appelen, die liefdesappelen die in hun heilige boek beschreven werden. En, en, en die liefdesappelen die groeiden dus In een heel droog gebied. Nou, laat me je één ding vertellen. Tomaten niet. Nee, die, die zijn, zijn dol op water. En nee, niet van boven, maar alleen maar van onderen. Mm -hmm. Ja, een tomaat die water van boven krijgt, vindt het echt niet gezellig. Maar een tomaat die van onderen water krijgt. Die, die, die gaat als een spier. En dan krijg je honderden duizenden gele bloedjes. En als je die dan allemaal voorzichtig betrilt, bevingerd, bevoelt. of je laat er hommels op los, maar dat vind ik zo'n asocialig gedoe. Weet je hoe ze dat doen? Ze vangen dus in het voorjaar koningin de hommels weg. En die verkopen ze dan aan een bedrijf. En die stopt die koninginnen dan met wat voer in een kartonnen doosje. En die koningin gaat dan haar gang. Die eet het voer. Legt de eitjes. Zorgt voor de eitjes en de larvjes. En eet en eet. En eet, Zodat ze nog meer eitjes kan gaan leggen. En als dan de eerste larvjes op uitkomen staan, dat ze in één keer van een larvje een hommel worden. Nou, dat gaat niet in één keer, dat duurt even, maar daar is dit programma te kort voor. Dus stel je voor, er komt dan een hommeltje uit zo uit zo'n nest. Dat nest zit dus in een kartonnen doosje van dat ene bedrijf waar we dan koninginnenhommels aan verkopen die je dan in de natuur vangt, waardoor er steeds minder hommels zijn. Nou uiteindelijk komt het kartonnen doosje dus als de eerste larven tot hommels worden bij een tuinder. Zo'n man met een kas, alles dicht, alles afgesloten, want er mocht zomaar eens van buitenaf iets binnenkomen wat we niet willen hebben. En ja, dan hebben die tuiners ook. Ook last van virussen en dat soort dingen. Mm -hmm. Tja. En, en, en, en Ik kwam er alleen maar op omdat ik geel eigenlijk geen mooie... Nou ja, dat is in ieder geval... Weet je, het grapste is voor mij... Dat uh, het programma bijna over is. Dat, dat ik helemaal, uh, ja, even niets meer hoef te zeggen. Ik, ik hoop dat jullie dat van me weten, maar over het algemeen ben ik een vrij stille jongeman. Maar, maar als ik hier zo in mijn eentje zo voor me uit kan raaskallen... Raaskallen, ik vind het een mooi woord. Het is een bijzonder woord. Raaskalm. Wauw. Nou, in ieder geval, het uh, is even... Sorry, dit zijn mijn emoties. Dat heb ik af en toe als ik een woord voorbij hoor komen. Ja, je hebt het goed gehoord. De... Ik hoorde het zelf voorbij komen. Nee, nou, niet dat ik helder horend ben of zo, of dat ik terug zit te luisteren of zo, maar... Kijk, als ik dingen zeg, dan weet ik van tevoren niet wat ik ga zeggen. Dus eh, alles wat ik zeg, dat komt echt gewoon direct zomaar uit het niets. En ondertussen zit ik eigenlijk alleen maar mijn brein te gebruiken om na te luisteren wat ik zeg. Dus ik, ik luister wel naar mezelf. Dat is ook zo grappig joh, in de meeste gevallen is het echt alleen maar onzin wat ik uitkraam. En dan luister ik er terug en dan denk ik, jeetje. Jeetje, dat zou best nog wel eens ergens over kunnen gaan. Maar ja, gelukkig weet ik het niet en dat hoeft ook niet. Het is eigenlijk gewoon niet nodig om iets, maakt niet uit wat dan ook, te weten. Er zijn maar een paar dingen die... Die moet je dan wel onthouden. Dit is. Eh, wanneer het begint. Nou dat was bij mij. Heel lang geleden. En, en je moet onthouden. Wanneer het eindigt. Nou dat duurt bij mij. Hopelijk nog heel lang. Hoewel. Je, je weet. Het nooit. Het is gewoon zo bijzonder aan het leven, dat hoeveel structuur we er ook in proberen aan te brengen, op de een of andere manier, zijn we daar toch minder goed in, als dat we zouden denken. Of dat we denken, of waar we zelfs van overtuigd zouden kunnen zijn. Gelukkig, hopelijk zien of horen of begrijpen sommige mensen wel dat wij met onze ideeën over structurering en, en het ergste is facturering ja alles wat in structuur gevangen zit is te berekenen. En, en, en als je daarin gevangen zit, dan word je ook heel berekenend. En dan gaat het je alleen nog maar om de winst. Maar ja, wat heb je nou om winst? Z zagen niks. Je, je hebt niks aan winst. Maar ja, ik, ik ga nu weg. Want er zijn bepaalde. Regels. En daar hou ik me dan maar het liefst aan. Doei lieve mensen, tot de volgende keer! Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewecht humeur kan geen profiteren. Door maar van deze avond weet u heel wat leuke dingen. Maar rond de strakjes uitgaan, dan hoort men elke zingen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van voort zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand, en geef elkaar een zoen. Geen mens garandeert op je het van nog te doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van voort zal altijd blijven slaan.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 Geef elkaar een hand en geef elkaar een zoen. Geen mens, maar een neer op je dorp, maar nog een Er is een denk van komen, er is een denk van gaan. Klokje van goed en zal altijd blijven zwaaien. Laatst was ik met een vrolijk stel de pot aan het verteren en wilde in een klein café de voorkeur profseren. Het was ter over sluitingstijd, we stapten door de ruiten maar toen vroeg op de kastelein dezelfde weg naar buiten.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 Wanneer je hier als kapitein het staat moet moet besturen, in stormweer of woest de zee, dan moet je wat verduren. En loodje het schip de haven in, met kloepe leidens verander, zeggen de passagiers bedankt, beneven nu een ander. Er is een denk van komen, er is een denk van gaan, het klopje van koels en eiteland blijven slaan. Dus geef toch een hand, en geef toch een doel, ik maar op je van nog een doel, er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van voort, de land zal altijd blijven staan. Tja, doei doei en tot de volgende keer. Ik, ik bazel nog wat verder in mijn eentje dan. Oké, okay, nou, daar gaan we over naar Willem. Will Will Willem. Will Will Will Will Willem. Willem. Is, is Willem er al? Ik is Willem er al? Hallo Willem. Willem? Hallo. Ik hoor Willem niet. Dat is gek, hè. Willem. Willem. Willem, ben je daar? Be Willem. Hello. Willem. Willem. Hello. Hello. Hello, Willem. Uh, yeah. Hello, Willem. Willem. Willem. Bader. Willem. Hallo, Willem, we wachten op je. Willem, wat ben je nu? De, de... Ben ik er? Ja. Maar ja, ik hoor niks. Ja, maar je, je bent er wel. Kan je nog gewoon wat zeggen? Ja, gewoon uh, wat zeggen. Kom op. Ja. Kan je toch wel? Maar ik hoor niks. Nee, nee hoor. dat hoeft niet. Je hoeft niks te horen. Hallo? Hallo? Hallo? Er is een Ja, en, en nu? Ja, ik hoor je gewoon wat zeggen. Nou, dan, dat, dat is toch goed? Ik nee, hoor je wel, dan. Ja. Nou. Ik hoor mezelf niet, dus... Nee, dus is heel goed. Het is nu heel je goed. Niks als niemand wat zegt. Oh ja, natuurlijk, die kans is groot. Ik, euh... nou goed. Je, je bent er gewoon, Willem. Ga je gang. Goedenavond, jullie schatten. Hier zit ik dan in mijn eentje te praten. Voor de radio. En, ik uh... weet het niet precies is, maar ik hoor er nog niet, ik zie dat. Reageert of niet, maar ze is wel in de chat gekomen. Een uh, Emilio, natuurlijk, een Barney. Een Dread. Een CPR. Ja. helder. En, uh... ja. De verhaal door heerlijk in de zon gezeten. In de tuin, rukkelijk, eerlijk. Nu is het een beetje fris buiten, Dan zit ik lekker in de keuken, achter is een computer, computer. ja, een uh, interesse. Ik moet je zeggen dat ik net gebeld werd. Door Noetski. En Noetski laat ze mee. Alleen hij. niet mee in de uitzending. Maar hij laat het wel en hij doet iedereen een hartelijke groeten. Ja, niet schat. het goed met hem. Ja, hij maakt het uitstekend. Komt tijd tekort. Hij uh, gaat soms een beetje heen en weer, maar dacht dag erop is het weer beter. Kortom ik maak zich uitstekend. Hij het steen. Hij heeft nog steeds heerlijk om te luisteren naar de Radio. eerlijk nou dus we zeggen kans ziet om lekker via teamspeak in de chat te komen dan ben een beetje voornamelijk klessen ik ben voor een deel genoten van de de van Guus. Dankjewel, Guus. Bijzonder. Nou. Nou. En, uh.